In het nummer Easy Listening Blues. uh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 Maar het was een geweldig nummer. Laten we nog maar een keertje gaan luisteren. V. Klaassen in Tijd. Ik weet niet waar mijn man is. Waar kan hij zijn? Wat is hij doet? Ik ben searching. Looking all over town. Aha. Uh -huh. Hoping dat hij be found. I'm Ik ben op de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 Don't let... been looking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 that music in the night sings a scream of light out of chorus And voices you might hear appear and disappear in the forest Short and tall throats of yellow tears drip from black white fears in the meadow oh. and their white hello spin with an anger that is thin and turns to sorrow king of all Laughing and smile and the turning of the style Game.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 You won't find him. I got rhythm. I got music. Bo da da da bow da Babado babip, bovinu day. Babado babip, bwa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 President Korea van Ecuador is door militairen bevrijd... uit het ziekenhuis waarin hij zich had teruggetrokken. Het gebouw was ontstingeld door woedende agenten... die volgens Korea een staatsgreep willen plegen. Er zijn zeker twee doden gevallen. Alle Nederlanders die in Ecuador wonen... hebben van de ambassade in Quito een mail gekregen... met daarin als advies binnen te blijven. In Pakistan zijn zeker 27 tankwagens met brandstof... voor de NAVO in Afghanistan in brand gestoken. Voor zover bekend zijn bij de aanval geen doden of aan gewonden gevallen. NAVO-transporten zijn geregeld het doelwit van moslimradicalen en gewone criminelen. Gisteren sloot Pakistan een van de grensovergangen die het Westerse bondgenootschap gebruikt. Dat was nadat een NAVO-helikopter was doorgedrongen in het Pakistanse luchtruim voor een aanval op moslimradicalen. Bij een gevangenisopstand in het noorden van Venezuela zijn 16 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. De opstand duurde vier dagen. Uiteindelijk maakten bijna 2000 militairen een einde aan de rellen. Voorlopig blijven de militairen bij de gevangenis om de orde te bewaren. Op de tv-zender Al Jazeera zijn foto's getoond van de zeven mensen die zijn ontvoerd in Niger. Ze zijn vijf Fransen en twee mannen uit Togo en Madagaskar. Ze zijn ontvoerd door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda... Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zien de gijzelaars er gezond uit. Het ministerie is daarom hoopvol dat de zeven nog in leven zijn. Het weer dan nog, kans op mist, later geleidelijk zonde. Het wordt zo'n 17 graden vandaag. langs de kusten...